De Oranje Fonds verwacht dat het aantal deelnemers dit jaar hoger ligt. Ook leden van het Koninklijk Huis doen vrijwilligerswerk. Koningin Beatrix en prinses Margriet helpen bij een trainingscentrum voor hulphonden. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima gaan aan de slag bij de scouting in Leidsendam. In heel België wordt om 11 uur vanochtend een minuut stilte gehouden... voor de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. Het is een dag van nationale rouw in België. In Nederland hangen de vlaggen op gebouwen van de overheid half stok.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 0800 1121 of Nachtzuster Apenstaatje omroepmax.nl of uh, Apenstaatje Nachtzuster op Twitter of www.nachtzuster.net voor de chat en voor alle vragen op een rijtje. Allemaal manieren om de wachtkamer van de Nachtzuster te bereiken. 0800 1121 is de beste manier, want dan kunnen we je even horen op de radio en dat is altijd het beste als je het zelf even uit kunt leggen. Vragen die nog openstaan, dat valt allemaal wel mee. Ja, die vraag van Kasper over waarom Radio 1... tussen uh, zeg maar de grens van België naar Nederland en Breda opeens wegvalt. Ik heb geen flauw idee, maar er is ongetwijfeld iemand die dat weet... en belt naar 0800-1121. Arjan wilde weten waarom, uh, uh, nee, waar, waar de omleidingen naartoe gaan die met een U beginnen. Dus de U10 en de U20, die bordert met een omleiding. We hebben net te horen gekregen hoe het ongeveer zit met die omleidingen. Maar waar staat dan die U voor? 0800-1121, als je dat weet. Nieuwe vragen zijn ook welkom. Want dat zijn eigenlijk uh, op één na de vragen die nog openstaan. En die vraag van Herman over waarom het water blauw is. Daar is al heel veel over gezegd uh, vannacht. Dus waarom um, de zee, als je hem ziet, uh, blauw is... Alle uitleg is er volgens mij al gegeven, maar er wordt nog steeds over gebeld. Dus ik denk dat dat nog wel ter sprake gaat komen straks. En het deed mij denken aan dit liedje... dat ik al lange tijd niet meer gehoord heb en nog steeds ontzettend mooi vind... en dus gewoon op ga zetten. Mr. Blue.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 René Klein was dit en uh, Mr. Blue. Het bracht me even terug in de tijd. Het is inmiddels ook alweer um, volgens mij twintig jaar geleden... dat uh, René Klein te gast was bij Paul de Leeuw. Um, en René Klein was een fotomodel en, en uh, zanger in een boybandje. En die had uh, aids opgelopen. En die vertelde daar eigenlijk als een van de eerste... heel openhartig over op uh, televisie. Dat deed hij bij Paul de Leeuw in 1993, uh, nou, denk ik. En uh, aan het einde van die uitzending zong hij dit liedje, en uh, origineel van Yazoo. En dat maakte ontzettend veel indruk, tenminste, op heel veel mensen. Die televisieuitzending won later ook nog een prijs. René Klein, die. Uh overleed, denk een jaar later. En uh, zijn as is toen uitgestrooid in New York. En Paul de Leeuw, die die uitzending toen maakte met René Klein, die was daarbij. En dit liedje, dat uh, uh, ja, heeft sindsdien uh, bij heel veel mensen toch nog uh, steeds die lading van, de, van die, dat prachtige tv-programma. Maar het is ook los daarvan ook een ontzettend mooi liedje, wat op nummer 1 heeft gestaan terecht in Nederland. Mister Blue dus, in de uitvoering van René Klein. 0800-1121 voor vragen en antwoorden. Minnie, goeienacht. Goeienacht, Pastrid. Uh, oh, Goeiemorgen, ja, wat je <laughs> wil hoor. Ja. Ik heb een technisch vraagje. Ja. Ik, ik wil graag weten of een wekkerradio na het wekken... Uh, meer stroom gebruikt als je de radio aan laat staan. Hè? <laughs> ja, nu nou, ga ja, je dit uitleggen en dan wordt het opeens heel logisch. Maar nu denk ik... Uh, ja. ja. Nee, jij ja, hebt gewoon een wekkerradio. Die gaat op stroom. Ja de radio heb je niet aan. Nee. Ja, alleen als je gewekt wordt, nou, dan blijft hij even een paar minuten aanstaan en dan gaat hij weer uit. Maar als je hem dan weer aanzet, gebruikt hij dan meer stroom dan dat hij alleen maar op de, op, de, op de klok gaat. Ja, ja, dus als, op het moment dat de wekkerradio ook daadwerkelijk radio laat horen, of die dan meer stroom gebruikt dan wanneer die gewoon alleen maar als wekker staat te fungeren. Ja, ja. <laughs> Ja. Ja, dat, dat intrigeerde mij. Ja. En uh, ja, niet dat ik... Uh... Nou goed, het is voor mensen met een kleine beurs misschien uh, handig dan om de wekker aan te zetten in plaats van de grote stereotoren. <laughs> dat je op, je op je energierekening kunt zien van ach, ik heb lekker ja, nee, ja, nee, dat zal niet zijn, maar... Uh... Nee, die vraag die schoot mij een keer door het hoofd. Ja, nou, een grappige dus. vraag. Ja, ja, er zijn vast wel vergelijkbare dingen, maar ik zit dezelfde dus te denken aan de televisie. Als die op stand-by staat, of die ja, dan net zoveel stroom gebruikt als wanneer die gewoon aanstaat. Maar ja, die wekkerradio, die staat al aan. Die gebruikt al stroom. Ja, maar die gebruikt stroom voor, zeg maar, een, een klein lampje dat de, dat de cijfertjes verlicht... Ja. En, en voor het systeempje dat, dat per cijfertje dan steeds moet verspringen, als dat al moet? Ja. Goh. Maar dan zou je zeggen van, ach, hij ligt wel mee op dat, uh, op dat cijferplaatje. Ja. <laughs> Zo van werk is het niet de radio een beetje doorgeven. Nee, daarom. Goh, een grappige vraag, Minnie. Ja. Maar jij hebt de wekkerradio aanstaan. Ik had de wekkerradio aanstaan, ja. Ik kon niet slapen. Ik denk, nou, ik ga maar even naar Astrid luisteren. Want ik vind het altijd wel uh, vind het een ontzettend leuk programma. Ik heb trouwens ook nog wel uh, uh, voor de groenteafdeling uh, een vraag. <lacht> Van, ja. uh, waar komt uh, uh, uh, pintjeszweten zweten vandaan? <lacht> Die hebben we nog niet gehad, of wel? Nee, dat komt mij nee. niet bekend voor, inderdaad. Peentjes zweten. Ja, dat is niet. Worteltjes zweten. Nee, een ja. peen. Winterpeen. Een ja, peen is een worteltje. Ja, dat weet ik. Ja. Maar, of een wortel. Uh, maar, waar, maar die zweet toch niet? Nee. nee nou ja, Je zegt, uh, ik zweet peentjes. Ja. Nou, waar dat vandaan komt, dat uh, ja. kan ik niet bedenken. Maar misschien dat iemand het weet. Ja, daar zijn we voor 0800 1121. Zeg, jouw wekkeradio, op hoe laat stond die? Ah. Uh, die staat om uh, 7 uur. 7 uur, dus die gaat dan aan met het nieuws? Ja. Dus dan uh, word je altijd wakker met het uh, nieuws uit uh, Nederland en de wereld? Ja, precies. Oh, ja. En dringt dat dan al tot je door? Uh, ja, meestal ben ik wel voor die wekker. Uh, ja, word je toch wel wakker. Je, Echt? je hebt een bepaald ritme, hè? Oh. Dus. Uh... Maar jij wordt voor 7 al wakker? Ja. ja, dat heb je als je moet werken, dan. Uh... Moet je er vroeg uit? Ja, maar dan. Je wordt, als je wakker wordt, als je wekker om 7 uur ja, staat en je is, wordt nog eerder wakker. Ja, dat is die biologische klok die. Hoe laat uh, ga je dan naar bed, Mini? Ik ga normaal ga ik om uh, 12 uur naar bed. Dus jij slaapt altijd maar 7 uur? Ja. Goh. Ja, nou ja, ja soms niet... al wat, wat langer. En nou nu na vannacht uh, ook, want ik ben morgen gelukkig vrij. Ja. Dus uh, kunnen we even uitslapen. Nou, en wanneer ga je dan naar bed? Om zeven uur. Wanneer nu? Ja. Ja, ik wacht eerst even dit programma af. Ja, precies. <laughs> en jij gaat door tot zes uur, toch? Ja, zes uur mag je naar bed. Oké, okay, dan ga ik naar bed. Oké, okay, ga ik kijken of ik voor zes een antwoord op jou, alle twee jouw vragen kan uh, ritselen. Oké, okay, dankjewel. Dag Mini. Daag. Daag. Okay. Daag. 0800 -1 -1 -1. Als je weet of een wekkerradio uh, meer of minder stroom gebruikt... afhankelijk van of de radio ook daadwerkelijk aan het spelen is. En waar de uitdrukking zweten vandaan komt. Wil? Oh nee, Peter? Hi. Hi. Ja, sorry, ik, ik noemde je wil, ja. wat heel onverstandig is, want daar reageer je ja, maar... natuurlijk niet op. Aangezien je Peter heet. Hallo, Peter. Ja, wat jij wil. Ja. <laughs> nou, wil wil wel, maar die moet even wachten tot jij geweest bent. Ja. ja. Hallo, Astrid. Ja. ja. Hi. De, best, de beste medicijn tijdens een slapeloze nacht. Oh. De, ja. Ja, ik... nachtzuster. Ja, daar ben ik voor. Ja. Ja, precies. Uh, ik heb een antwoord op die vraag van uh, België, of uh, tenminste van die vrachtwagenchauffeur die vaak naar België reist. Ja. Ja, ik weet toevallig het antwoord en dat is een typisch Belgisch antwoord, maar ik, ik geloofde in het begin ook niet. Dat is echt waar. <laughs> nou. Uh, er is daar ooit uh, een, uh, een uh, kazerne geweest uh, en uh, die hebben ze dan uh, buiten gebruik gesteld. Uh, Leopoldsburg heet dat daar, geloof ik, die hoek. En uh, daar hebben ze stoorzenders gehad. En dat was, vroeger was dat heel gebruikelijk aan de grenzen. Dus uh, uh, tussen Eindhoven en Antwerpen, maar ook hier uh, Romonde en Mazijk. En uh, daar is ergens een stoorzender. En ze kunnen niet weten, ze weten niet meer waar dat ding staat. <lacht> en, die, en die stoort. En omdat Antwerpen weer in een andere bocht ligt. En dat, is, ja, dat heb je, je hebt bijvoorbeeld in de buurt van uh, Gent heb je een brug staan die ooit verkeerd geplaatst is. En die staat er nog. Maar oké, okay. dus ik moet nu geloven dat ze ooit een stoorzender ja, hebben aangezet. Ja, dat was, vroeger is dat heel gebruikelijk geweest. Want uh, ja, ik kom uit Roermond en we zitten hier heel dicht tegen de Belgische grens. Ja. En ook heel dicht tegen de Duitse grens. Ja. En hier uh, iets verderop is een plaatje Ellemd. En dat ligt dan tussen Maalbroek, of, Azeraai en Ellemd. Dat was een uh, Engelse kazerne. En daar kon je ook geen radio luisteren als je dat stuk reed. Want dat waren vier kilometer. En dat had puur te maken met die uh, stoorzenders. Nou goed, die Engelsen die zijn toen weggegaan daar. En die hebben natuurlijk alles netjes opgeruimd. Maar ja. in België is, is het echt zo. En dat is echt geen flauwekul. Dat is een stoorzender. En ze weten niet waar dat ding staat. Ze hebben het niet kunnen vinden. Uh, er zijn uh, weer andere gebouwen ergens uh, neergezet. Want die kazerne is toen verplaatst. En ja, dat is dus de reden waarom dat je net op dat stuk tussen Eindhoven en Antwerpen... dat je die storing hebt. <laughs> ja, dat is, dat is, ik, ik, ik, ik weet het, klinkt absurd, maar het, het, het is echt zo, ik bedoel, ik ben zelf vaak genoeg in België en men heeft mij wel eens de weg uitgelegd, dan moest ik ook door een weiland rijden en dan was ik de volgende dag dan op die weg en dan had die Belg doodleuk gezegd, ja, daar waar die koel bij die badkuip staat te, staat te drinken, dan moet je rechtsaf. Yeah. Ik denk, ja, ja. <laughs> De volgende dag, dus. Dus alsof die koe daar die hele dag zou zijn. Ja, precies, dat schiet. Maar goed, het is, dus, het is dus zo: als ik het eventjes uh, als ik het goed begrijp, dat uh, uh, Bart en Shefke hebben, hebben ooit een keer die stoorzender ergens neergezet. Ja. Waarop Bart tegen Shefke zei. moet onthouden Shefke. Een status links bij die koe. Nee, nee, nee, nee, nee dat was in ieder geval. Nee, maar nee, bewijzen is... van spreken. Links waar die, bij die koe, waar die koe bij die drinkbak staat, daar links zetten we de stoorzender neer. Ja, dat ja, is goed, we onthouden het. Ja. Zo zou het gebeurd zijn. En veertien jaar later gingen ze terug. Ja, en, en links de, en de, en de bij de eerste koe, ging, ja. koe die ze tegenkwamen, maar geen stoorzender. Nee, die koe die stond inmiddels bij de slager uh, painter dus te weten. <laughs> En, en dus, ja, precies. En de stap die jij dan maakt is dat Radio 1 dus in, bij, vanaf de grens van België naar Nederland tot ergens bij Breda slecht te bereiken is, omdat die stoorzender daar staat te zenden. Bijna, bijna alle Nederlandse zenders zijn uh, slecht te bereiken. <laughs> Nederlandse zenders, Duitse zenders. Dat is echt duidelijk. Vanwege die stoorzender natuurlijk. Ja, ja. Ik weet niet of het waar is, maar ik vind het zo'n mooi verhaal. We houden hem er gewoon in. Ja, precies. Dankjewel, ik, Peter. Ik heb ook twee vraagjes. Twee vragen? Je weet dat ik nog maar 42 minuten heb, hè? Ja, dat weet ik. Maar... Bel dan gewoon om twee uur, als ik nog vier uur ik, lang... Ik, ik, ik, ik, heb, ik heb heel netjes gebeld en, en ik heb gewacht tot, tot ik teruggebeld. Ach. Maar ik, heb me teruggebeld. ik zit al de hele tijd te wachten. Ach. Nou, ja. doe dan maar met ja. je vragen. Nou, één vraag is uh, waarom kennen wij uh, de dag van Nationale rouw niet? Want wij kennen dat niet. Dat werd ook straks uh, op de radio gezegd. Uh, Nederland, Duitsland, België, Bel uh, Belgi uh, Luxemburg, Frankrijk, noem maar op, die kennen het wel. Wij kennen het niet. Mm. Dat is vraag 1. Yeah. En vraag 2 is, en ja, dan natuurlijk wel gerelateerd aan het vreselijke ongeval... Yeah. Uh, waarom wordt er nog steeds in auto's gewerkt met glas? Want als je dan hoort dat de mensen uren bezig zijn geweest met identificeren... Dat men zelfs gekeken heeft naar, naar ja, de kinderen waren dus echt van links, zo erg moet het zijn geweest. Ja. En dat heeft natuurlijk ook met het glas te maken wat in zo'n bus zit, en er zit nog wat in, ja. dat dan versplintert. En ja, daar kunnen ook mensen sterven. Dan heb ik zoiets van, mijn bril die is van uh, plastic. Uh, ik, ik snap het niet, waarom, waarom moet er nog in auto's steeds met glas gewerkt worden? ja. Ja. Want het is, het is, het is eigenlijk is het absurd. Het is veel duurder, lijkt ja. mij. En, en ja, als, als ik naar Glas ga, of naar een andere, iemand die, die uh, mijn glas, mijn ruit maakt, als ik er een, uh, een sterretje in heb, ja. dan gebruiken ze hars. Ja. Dus ook geen glas. En, nee, en, maar uh, ja, dat hars, dat is ook een labmiddel, hè? Ja, oké. Daar wordt je ruit niet sterker van, dus het is... Nee, Blijkbaar, ja. Uh, maar maar er, zijn, er zijn plastic soorten, ja, daar, daar kun je opstaan, daar kun je van alles mee doen. Daar gebeurt niks mee, daar krijg je zelf geen gras op. Eh, gras op sorry. Nee. Maar, maar op, op glas, eh, ja, glas sla je ook zo kapot. Ik kan me voorstellen dat je aan, aan een uh, chauffeursstoel, dat daar met glas gewerkt wordt voor wanneer de auto te water zou raken, dat je dat kapot kunt slaan. Maar over het algemeen, ja, ook zo'n bus. Waarom moet dat glas zijn? Ja. Nou, 0800-1121. Wie weet of ik daar nog een antwoord op ga krijgen. Maar ik ga het in ieder geval proberen. Dankjewel. Jo. Dag Peter. Dankjewel. Hi. Hoi hoor. Ik geef eventjes uh, de crypto. De opgave daarvan, die uh, luidt vannacht als volgt. Officieel melding maken van te veel vracht. Officieel melding maken van te veel vracht. 17 letters daar moet de oplossing uit bestaan. En je kunt hem doorgeven via 0800 1121. Officieel melding maken van teveel vracht. Wil Goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Oh, uh, Waar belt je over? Over der omleiding. Ah. De u. Oh, daar is de u van, ja? Ja. Oh, want ik... die vraag is al twee keer gesteld ja. in, uh, in jouw programma. Erg hè? Ja, en ik kan het gewoon niet onthouden. Maar, en ik krijg dan via uh, Twitter, zegt iemand, het betekent uitwijkroute. Vond ik ook heel plausibel klinken. Ja, het komt eigenlijk uh, in Duitsland, zie je dat heel vaak, dan staat er bijna bij elke afwit, staat het. En dat is eigenlijk gewoon als er een, een obstakel is of een uh, blokkade op een uh, snelweg of zo, dan staat er oe. Uh, de U van 179, U 180 of wat er ook. En dat is de omleidingsroute 180 dan. En is, uh, is dit de eerste keer dat je belt met het antwoord? Of heb je de vorige twee keren ook gebeld met dit antwoord? Nee, dat is de eerste keer. Maar ik ben zelf ook vaak wel dan Want <laughs> je toch wel een beetje de bordjes te kennen. <laughs> ja, zie je. Daar doe ik het allemaal voor. Dat jij ook een keertje leuk wat bij kan dragen. <laughs> Dankjewel. Ja, voor je Dat omleiding. <laughs> Dag Wil, hoi. Dag Albert, hoi. 0800 1121. Mini wil graag weten of een wekkerradio net zoveel stroom gebruikt als de radio speelt als wanneer die niet speelt en waar de uitdrukking pintjes zweten vandaan komt. En Peter wil graag weten waarom wij in Nederland de dag van of een dag van Nationale rouw niet kennen. En waarom er in auto's nog steeds gebruik wordt gemaakt van glas. En dat niet vervangen kan worden door heel sterk plastic. En, even kijken, nou dat zijn ze geloof ik. De vragen, de vragen die uh, nu nog openstaan. 0800-1121. Hans. Uh. Hallo. Ja, dag Astrid. Alles goed om de hoek? Uh, ja, het is heel goed hier. Oh, mooi. Lekker dichtbij, hè? Ja. ja. Uh, mijn telefoon schijnt er zo mee uit, zie ik. Nou, wat is dit nou toch, Hans? Je belt ik... altijd. Nou, ik zal even beginnen. Ja. Peentjes. Ja. Ik ben opgeroeid in Den Haag, daar kennen we geen worteltjes, uh, we hebben het over peentjes. Ja. Ja. Als ik hier winterpeen koop, dan koop ik, omdat ze die toevallig hebben, een plastic zakje, biologische. Mm -hmm. Gooi ze in de koelkast, nee. uit je 1, 2, 3 dagen later uit, dan zweten ze. Oh. daar komt het peentjes zweten namelijk. <laughs> Doe ze maar verpakt in de koelkastenmerk, merk het. Ik ga het uh, even kijken. Die uh, radio, nou, dat is natuurlijk logisch. Als de radio aangaat, dan verbruikt hij meer stroom dan alleen de bekker verbruikt. Echt waar? Ja, dan branden, branden er toch twee dingen. Ja, maar dat scheelt toch niet zo heel veel? Het gaat om: verbruikt het meer stroom? Ja. ja. Goed. Dat is heel simpel. Ja. Dan uh, moet, moet ik wel een beetje lachen om het verhaal van uh, het ontvangen van de radio. Ja. Ik heb vroeger altijd zelf radio's gemaakt. Ik keek even naar het ontwerp en gooide het weg en maakte het allemaal zelf uit mijn hoofd, weet er dus iets van. Ja. Korte golf, ontvanging over de hele wereld. Het signaal gaat omhoog, Kaatst ergens hoog in de dampkring bij waar de dampkring vastgehouden wordt, ik weet niet hoe die laag heet. Omlaag, omhoog, omlaag, omhoog. Middengolf, als, als die meneer nog middengolf is auto's zou hebben, zou die er geen last van hebben. Mm. Dat doet hetzelfde in een lage tempo, maar dan nou komt het. Het uh, WM-geluid, waar we nu naar luisteren, dat gaat in een rechte lijn. En de aarde is krom. Dus die meneer die komt eraan rijden ergens bij Antwerpen. heeft niks met die stoorzender te maken, want als ik bij Antwerpen zou zijn, heb ik die stoorzender in één uur gevonden. Uh, dan zit hij niet in de buurt van de stoorzender. Dan komt hij bij een, uh, een centmast. Die ja. in Nederland, dan komt hij terecht in het signaal van loop ik. Ja. Dus een, een loeigrote mast. Ja. Dat signaal valt loop. ik ga dus in rechte lijn en hou dus op waar die dus de aarde verlaat. Ja. Want de aarde is krom. Ja. Als je dus te ver van een zender af zit, ja. krijg je dat probleem. Met FM geluid. Ja, en dan moet je naar de volgende zender. Naar de volgende steunzender. Maar waarom, wordt het, waarom kan hij het dan in België zo goed ontvangen? Staat daar een steunzender? Er staat ook een steunzender. Die Rijen Radio Rijen. 1 doorstuurt. En dan, dan is het afgelopen, want in Frankrijk kan geen Nederlandse FM ontvangen. Nee. Maar ik ontvang in Zuid-Engeland bijvoorbeeld, toen het nog op Middengolf was, ging ik gewoon op een klif staan en dan ging ik de hele middag in de auto naar sport luisteren. <lacht> maar FM, ja. geen schijn van kans. Oké, okay, nou Dankjewel. Nou had ik je nog een e-mail gestuurd over. Wat was dat nou ook weer? Uh, oh jee, zal ik even kijken? Poep, uh, poep, poep, poep. Uh... Oh ja, dat ging over het honkbal. Oh ja. De eerste antwoord was natuurlijk fout. <laughs> natuurlijk. Oh ja, en die, uh, op die tv. Dat, uh, dat is gewoon uh, heel simpel. Ik uh, heb je geschreven. Het programma gaat over de nachtzuster met muziek. Er komt uh, de BMW-reclame en dan komt er nog vijf minuten inzicht. Uh, zonder geluid, uiteraard. Uh, want daar, daar kan je geen geluid bij doen. Nachts is het beste programma van Omroep Max. En let maar op een lange reclamebop. Dan kom je twee, drie, vier keer tegen zoiets. Ja, er is niemand meer die dit begrijpt. Maar um, uh, lang verhaal kort te maken. Was nee. er iemand, uh, Edwin was dat, die wilde graag weten waarom de soms... Uh, die was blind en die wilde, vroeg zich af waarom we tijdens reclame soms opeens stilte waren. Nee, dat is geen, uh, daar ja, dat het over. Dat omdat dan uh, een paar seconden van de reclame herhaald wordt. Ja. Bijvoorbeeld. En dat zie je in een reclamelok van zeven minuten. minstens vier keer gebeuren. Ja. Nou, dat was hem. Nou, dankjewel Hans. Dan gaan we gezellig verder luisteren. Dan gaan we straks eens even slapen. Oké, okay, ik zwaai zo wel weer even over een half Dag. uurtje. Gezellig, vlak toe toch maar even. <laughs> ja, dat zal ik doen. <laughs> Dag Hans. Dag. Dag. Lily. Ja, hoi. Hallo. Hallo, Hallo. ik ben heel gereinigd. Echt waar? Ja. Kan, kan ik er iets slapen? aan doen? Kan je niet slapen? Ja, en toen kwam die vraag over die hand en toen kon ik helemaal niet meer slapen. En ik dacht, dan moet ik toch maar even bellen. <laughs> Want uh, De antwoorden die ik tot nog toe gehad heb, die uh, zijn niet helemaal uh, het antwoord. Um, nou, heel kort. Um, je hebt een buigkant en een strekkant aan je hand. Wat? Een buigkant, dus ja. daar zitten spieren en pezen die je vingers kunnen buigen. Ja. Ja. En dan heb je een strekkant, dus dat is de bovenkant van je hand. Ja. Ja. En dan zeg maar in je arm zitten dan spieren die je vingers kunnen strekken. Ja. Nou, die strekspieren, die pezen daarvan, die hebben een heleboel onderlinge verbindingen. De junctura, Tentiniae. even deftig doen. En die maken eigenlijk dat je dus, uh, als jij je middelvinger buigt... Ja. dat je het aan je uh, ringvinger niet kan optillen... omdat de verbinding tussen die twee pezen dan strak getrokken wordt. En die verbindingen, dat, dat kan nog per mens verschil hoor. Er, er zit best wel variatie in. Maar uh, het is dus niet zo dat alle pezen allemaal met elkaar verbonden zijn... maar sommige twee wel, dan weer eentje niet, dan weer... Andere verbindingen, dus uh, dat is eigenlijk het hele verhaal. En die willekeurige en onwillekeurige spieren... Nou, ik ben erg blij dat we geen onwillekeurige spieren ja. op de hand hebben, eerlijk gezegd. Ja, dat zou vervelend eerder, zijn. Dat, uh, dat is meer ingewanden werk. Een hartspier is een onwillekeurige spier. Maar, Lily, even voor de duidelijkheid. Als ik dus mijn handpalmen op tafel leg en ja. ik frut mijn middelvinger... Tussen het tafelblad en mijn hand in, dan kan ik mijn ringvinger niet optillen. Dat is schrikkelijk. Uh, ja, omdat dat... daar een verbinding zit tussen die trekbeesten. Ja. En doordat je je vinger buigt, je middelvinger, trek je ja. die verbinding strak. Even kijken hoor. Oké, okay, ja. En dan kan de ringvinger niet meer omhoog. Precies. En de wijsvinger en de pink nog wel, want die zitten niet met die pees uh, verbonden. Die is het. Nou, hartstikke goed. En, ja, en je kan zelfs nog ja, een grapje uithalen. Zeg maar als je eerst je hand plat legt en je ringvinger optilt. Ja. En dan heel voorzichtig je middelvinger gaat buigen. Dan zul je zien dat tot een bepaald moment je, je middelvinger niet meer kan buigen, maar die pink nog wel omhoog staat. Als je die pink nou neerlegt, dan kan je ineens met je middelvinger weer verder buigen en dan kan je. Je ringvinger niet meer optillen. Ja. Even kijken hoor, ik zit ondertussen te proberen. Maar bij mij is mijn middelvinger, die wint het van mijn ringvinger. Want die duwt gewoon mijn ringvinger naar beneden dan als ik hem buig. Ja, als je, als je doorgaat. Maar ja. je voelt uh, in principe een belemmering. Goh. Grappig hè? Ja, ik denk dat ik deze niet licht vergeet. Nee, nou, ik vond het ook wel grappig dat je riep dat niemand het antwoord wist. Oh ja, want het wist nee, dat wist jij natuurlijk het... gewoon. Nou, als je te maken hebt met uh, handtherapeuten... dus mensen die uh, uh, gespecialiseerd zijn in het behandelen van uh, problemen met de handfunctie... dan zijn dat dan van die grappigste die je dan. Oh ja. Zijn er nog meer dingen in je hand dan? Nou, dat zou ik zo denken, ja. Maar, maar iets opvallends? Ja... Er zijn allemaal van die anatomische geintjes. Aan de buikkant heb je bijvoorbeeld twee spieren die je vingers buigen. Ja. En de ene heeft één spierbuik met vier pezen en de andere die heeft vier spierbuiken met vier pezen. En door die verschillen kun je weer allerlei verschillende uh, bewegingen maken. Die als je je hand in een bepaalde positie hebt dan kan alleen de ene spier werken en als je hem in een andere positie hebt dan kan we alleen die andere spier werken. Dat is soms handig als je ze gescheiden moet oefenen. Dat is mooi handig in deze context. Yes, je weet niet hoe prachtig een hand is. Nou, ik zit, er, ik zit er nu al een uur naar te kijken. Het valt me niet tegen. Dank je wel, Lily. Ik hoop dat ik nu eindelijk in slaap kan vallen. <laughs> nee, het zit er niet in. Zal ik een slaapliedje voor je draaien anders? Ja, als dat zo kunnen. Wat wil je hebben? Iets heel saais. Geen flauw idee. Ik ben een hele saaie een, plaat. Een, het uit de mouw schudden van uh, muziekjes. Ja, dat bedenk helemaal wat. Ja, maar ik wil dan echt ik een is hele. Lekker, lekker uh, bobbelig, weet je wel. Je een beetje dobber <lacht> ja, en, en dan. Ja, precies. Nee, ik, ik, ik denk heel even na, gewoon echt een, een saaie, saaie plaat. Uh, ja, iets alleen ja. een beetje sloom van woord. Ik zou bijna weer uh, Simon and Garfunkel draaien, maar dat heb ik al zo vaak gedaan in oh, deze ja, uitzending. Ja. <laughs> nou, ja. die vind ik wel leuk. <laughs> mm. Zal ik Bright Eyes Ice draaien? Dan draai ik niet Simon Carfunkel, maar dan draai ik alleen Garfunkel. Is ook goed. En dat is, dat is, nou, dat is wel heel toepasselijk, ja. want ik reed vannacht hier naartoe ja. en ik heb dat bijna nooit, maar nu waren er vier kamikaze-konijntjes. Die konijntjes. Ja, van die konijntjes die net voor je auto dan de weg oversteken. Dat ja, je... oké, okay, maar ze vlogen niet. Nee, ze vlogen niet. Maar het waren wel, ik vond het, een beetje suïcidale konijntjes vond ik het. En dan, blijkbaar zit het een beetje in de lucht met de lente die eraan komt. Dan gaan die konijntjes op zoek naar andere konijntjes. Ja, ja. Of misschien waren het paashazen, dat kan ook inderdaad. Maar ze hebben het wel overleefd ja, ik rijd er dan altijd wel omheen, maar dan moet ik altijd denken aan dit liedje, want dat komt natuurlijk uit Watership Down, oftewel waterschapsheuvel, waarin die tekenfilmkonijntjes de weg over moeten steken. Oh, hartstikke goed. Ja, jij vindt het allemaal best als je je ogen maar dicht... Doe je ogen nee, lekker nee, dicht. Nee, want ik vind dat ook een fantastisch liedje. Nou, misschien val ik daarna in slaap. Doe, doe je ogen dicht, ontspan eerst je handen en daarna de rest? Ja, dan moet ik de telefoon neerleggen. Doe maar. Welterruste Lily, slaap lekker. Ja, En ik zie dan steeds toch die ogen van het konijntje uit de film Watership Down, oftewel waterschapsheuvel. Die konijntjes die zo onvoorzichtig waren met oversteken. 0800 1121 dat is nog steeds het nummer hier van de studio. En bel gewoon met antwoorden vooral op de vraag over pintjes zweten of waarom we in Nederland geen dag van nationale rouw kennen. En waarom er in de auto-industrie nog steeds glas wordt gebruikt, terwijl dat natuurlijk... Ja, Flink wat verwondingen op kan leveren. 0800 1121. Mark. Hallo. Hallo. Ik heb een antwoord op de crypto. Ah, de crypto. Belastingaangifte. Zo, <laughs> gooi hem er maar in. Ja, ja. inderdaad, want de opgave was. Uh, laat ik zoek hem er even bij. Daar officieel melding maken van te veel vracht. Ja. 17 letters. Belastingaangifte, zeg jij. Ik had ervan gemasseld, ik had het vandaag gedaan, dus het zat al in mijn hoofd. Oh, en het is nog goed ook, dus dubbel massel. Ja, precies. <laughs> ik Kun je had nog. een hele kleine bijdrage over de rode kool en de appeltjes. Ja, fijn. maar Ma Mark? Ja, ja. Eerst even de belastinggifte uitleggen voor de mensen die niet zo goed zijn in crypto, maar het wel proberen. Oh, wat was de omschrijving ook weer? Exact? Officieel mel melding maken van te veel vracht. Ja, uh, aangeeft is officieel melding maken en te veel vracht is, is uh, belasting. Ja, nou zo eenvoudig is het inderdaad. En dan 17 letters, dan is het goed. Ja, rode kool, dat was eigenlijk volgens mij de allereerste vraag van deze uitzending om twee uur. Waarom rode kool rode kool heet, want eigenlijk is het blauw. En de, de, het antwoord is eigenlijk dat je rode kool met appeltjes of azijn kookt en dan verandert die van kleur. En ja, we kreeg ik een discussie over appeltjes. En ik zat heel te lachen, want die jongen die dat uh, had gesteld, die heet ook nog grenzen. Is dat een merk Appels? Nee, Renze appels, die zijn toch van de appelstroop. Ik hou appels. Oh, je hebt, dan moet ik echt in mijn geheugen gaan graven. Appelstroop, ja. <laughs> maar dat wilde je nog even melden. <laughs> ik vond het zo verschrikkelijk meelicht dat ik het toch wel grap vond. Het is drieënhalf uur geleden, joh, Mark. Ja, maar ik heb half geslapen, half geluisterd de hele tijd. Ach, zo hoor ik het graag. ja. ja. Ik, ik heb net iedereen in slaap gesust met bright eyes, dus... Um... Ja, heb je, heb je trouwens zelf blauwe ogen? Nou, ik weet dat je blond bent en ik dat eigenlijk ook wel weet. Ja, maar bright eyes, dat zijn niet blauwe ogen, hè? Oh, nee. Oh, nee. Maar ik heb... Ik heldere ogen. gezien. Ik... Jij bent helderder dan ik. Jij ja, precies. Ik heb zowel heldere als blauwe ogen. Ik weet eigenlijk niet. Volgens mij een beetje blauw-grijzig. Beetje zo, uh, een beetje ertussenin. Ik ben trouwens wel een beetje eens dat het... Uh magie een beetje wegneemt. Uh, en ik snap ook niet wat het nut is van uh, foto's op websites, wat dat betreft. Nee, nou, dat heb ik ook. Maar aan de andere kant zijn heel veel mensen die, die luisteren dan zo s'nachts en die denken, nou, dan wil ik ook wel even zien hoe zo iemand eruit ziet. En dan wil je natuurlijk die, uh, aan die behoefte tegemoetkomen. Ja, dus zijn we ik, dan ook wel weer. Ik heb trouwens uh, toen het uh, nog op maandag was. Dat programma is zo lang. Zijn we ooit radio, op maandag geweest? Op de radio... Uh, ja en uh, toen zat dus ik echt als, als kind van elf uh, stiekem we mijn zak erop en uh, in bed luisteren Heerlijk waar? Zo, zo ja. lang dus, ja, het is echt een heel lang Toen Karel hadden. van de Graaf het nog presenteerde. Ja die <clears throat> tijd. Ah, ja. ja misschien was ik iets ouder, maar dat zal niet veel schelen. Ja toen we nog appeltjes bij de rode Kool deden. Ja precies. Goed, nou hang ik op, Mark. Uh, moet ik nog aan de lijn blijven? Nee. Oh ja natuurlijk wel, want je wil natuurlijk een prijs. Ja, zo ben ik dan ook ja. alweer. Ja, nee, je hebt ook helemaal gelijk. Je hebt hem verdiend. Dus je, je moet even aan de lijn blijven. Want dan kijk even op ik even of ik op de gang iemand kan vinden... die uh, van het Radio 1-journaal die tijd heeft om even je adres te noteren. Oh, Oké. Okay. <lacht> Blijf hangen. <lacht> Doeg. Doei. Kees. Ja, hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Allereerst uh, complimenten met uh, de show. Nou, we hadden we toch bijna het programma afgerond... zonder dat iemand de complimenten had gedaan. Dank je wel. Ja, nou, ik ben ook uh, niet echt een hele trouw luisteraar. Oh? Maar goed, uh, ik, uh, ik, uh, ik vind het heel interessant. En ik wou graag reageren op de meneer die zei dat er in de auto-industrie uh, met glas wordt gewerkt. En uh, dat er in de bus, uh, nou, uh, dat, uh, waarom dat nog steeds is. Nou, uh, vaak zie je zo, uh, als je de bus instapt, zie je vaak van die hamertjes. Ja. Dat je raad in kan slaan. Nou, ja. dat, dat zegt al genoeg. Het heeft heel veel met de veiligheid te maken. Dat, uh, dat is ook uh, in combinatie uh, uh, met, met mijn baan. Vandaar dat ik erop reageer. Uh, het, het zou onmogelijk zijn. Want als je bekneld raakt in een kleine auto dat helemaal bewerkt is met glas. Of, oftewel plastic soort glas. Dus... Zeg maar iets wat niet breekbaar is, want dat, dat soort materiaal heeft de, de meneer het over. Ja. Ja, dan, dan, dat, dat is gewoon een dead trap. Ja. Ja, dus nou, bij deze, dat is, dat is alles wat ik zeg maar tegen die meneer zou willen zeggen. Denk wat daar doe je dan voor ga. werk, Kees? Nou, ik ben zeg maar gespecialiseerd in het laden en lossen van het vracht. Oh, oké. Okay. En vervoeren, dus zeg maar transport en logistiek je klinkt heel veel veiligheid bij kijken ook. <laughs> nou, dat klinkt allemaal heel veilig. Nee, ja, het is. Ik zit, jij zit te praten en dan denk ik, ja, dan moet je eigenlijk een soort plastic maken dat je wel weer kan breken als je een ongeluk hebt gekregen. Maar ja, dan krijg je gewoon weer glas natuurlijk. Ja. Yes, yeah. Dan is het voordeel ja, dat, weer weg. Dat... Ja, ja ik, ik denk wel dat ze daar tussenin uh, zitten te kijken. Maar goed, dat hoor je dan wel weer. Maar nee, ik, ik kreeg wel een het zo ver zijn bij de Mercedes-Benz. Uh. <laughs> het is eigenlijk meteen een, een auto van zes uh, keer zo duur. Nee, maar ik, heb ja. een, uh, ik kreeg wel een mailtje van iemand die zei dat er bij bussen en dergelijke wel vaak wordt gewerkt met veiligheidsglas. Dus dat als je dat uh, stuk uh, maakt of als het stuk gaat bij een ongeluk, ja. dat het in heel ja. veel hele kleine stukjes... Uh, dat is uh, wel weer waar, ja, ja. klopt. Ja, maar dat is ook wel weer bij die hele dure Mercedes, hoor. <laughs> dat is ook weer een hele andere soort glas. Uh, geloof me, dat, uh, dat komt niet ineens uh, gesplinterd in je gezicht nee. en het snijdt je keel hoor. Ach, jassus. Een dure auto van 80.000 uh, euro, dat, uh, dat lijkt me ongeloofwaardig. Maar, maar goed, het... Uh, had ook nog een verzoek, ja. AUB. Ja. Sorry dat ik u afkap. Nou. Uh, uh, kunt u AUB een plaat voor me draaien? Zometeen, als het mag. En dan, dan wil je nu graag uh, Metallica horen. Met, uh... <middelen> nee, nee, dat is absoluut niet mijn. Uh, <middelen> nou, is, is, my... ik ben geen verzoekplatenprogramma, absoluut okay, niet. Maar okay. wat wil je horen? Uh, got you from somebody I used to know. Waarom wil je die nou horen? Als er één plaat de afgelopen maanden 78.000 miljoen keer gedraaid is, dan is het die. <laughs> Jij denkt, kom. Ja, Ik heb zeg maar... hem al zeker anderhalf uur niet gehoord. Ja, ja. Ik, ja het is zeg maar misschien uh, zeg maar, naar iemand toe. Wie weet, laat ze Ah, echt? Oh, dan moet je even ja. vertellen voor wie, Kees. Uh, uh, ja, voor wie? Ja. Uh, uh, de, de, uh, gewoon voor ja, een, een leuke dame, net zoals jij. En uh, ze is ook net zo mondig, uh, zoals jij. En, uh, en misschien uh, ziet ze er ook uh, net zoals uit uh, zoals jij. Maar weet je waar... We, want jij vraagt om gotja yeah, en somebody, that I, uh, that, somebody that, we use, that I used to know. Weet je waar die over gaat? Ja, ongeveer een beetje, ja. Want het, ga, het gaat over een verschrikkelijke break-up. Het gaat over een ja, verkering okay, die nee, uitgaat. Maar dat, dat, dat bedoel ik er juist niet mee. Het gaat bij puur om een stukje in de tekst. Welk stukje dan? Oh, ja, uh, zo'n stukje van. Uh, ja, dat het dat dat, dat gewoon lijkt alsof. Uh, alsof ik uh, iemand ben die je uh, zeg maar gekend hebt. <laughs> Wat je eigenlijk wil zeggen is. naar deze mevrouw, hoe heet ze? Ah, dat, dat zeg ik niet. <laughs> maar jij wil eigenlijk. er is nu iemand tegen wie jij wil zeggen eigenlijk. Ik wil niet iemand zijn die je gekend hebt... maar ik wil iemand zijn die je wel kent. Ja, maar het was maar een ideetje, hoor. Ik wou hem gewoon voor mezelf horen. Het, het, het is ook toevallig dat ik de laatste tijd... een beetje naar dit soort uh, zenders... Uh, een beetje, zeg maar, heen en weer swingeren in, in de radio -wereld. En uh, dan hoor ik die nummer uh, van daar. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Dag, Kees. Hartstikke bedankt. Hoi. Hoi.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 dat je die gewoon Wouter heet, maar zichzelf Willy noemt. Dat is zo grappig. Somebody that I used to know was dat. Hé, hey, Willy! Ja. Nou, dat is ook toevallig. Ja. Ik had inderdaad. het net over je. Ja, ik hoorde. Maar weet je, er werd gevraagd, gezegd uit, al, althans... dat je je ringvinger niet op zou kunnen tillen... <laughs> en wel je pink en je middelvinger en je wijsvinger en je duim. Maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want ik heb het geprobeerd met... Ik ben rechts en ik kan het zelfs rechts en links. Maar Willy. Dat weet, weet ik wel, ben ik niet zo bijzonder, daar gaat het dus niet om. Maar uh, ik wil dus uh, eigenlijk die ene mevrouw die ook zei, die de ene is, uh, heeft zo spieren en andere pezen en weet ik veel wat allemaal. Daar uh, ga ik er maar van uit dat dat zo is. Nee, maar Willy. Want, ja. Willy, ja, je, je mist een elementair onderdeel van deze handopgave. Want ja, oh ja. je moet namelijk, heb je je hand op tafel liggen? Ja. Je moet, dan moet je eerst je middelvinger dubbel vouwen, zodat je middelvinger tussen de tafel en je hand zit. Ja? Doe dat dus. Ja? En til dat... nu je ringvinger eens op? Nee, dat gaat dus niet. Nee, nee dat, dat gaat dus dat... niet, hè? Nee, dat weet ik niet. Meer. Nee, dan heb ik het helemaal, want ik, het was natuurlijk al heel vroeg dat dat was. Ja, leermomentje. Dat die kwam. Ja. Maar die, dat stukje heb ik dan gemist. Ja. Goed. Dus dan gaat het helemaal over, dan uh, zit ik er te, dus toch naast. Belde je daarover? Ja, daar wilde ik over. Nou, ik wil eigenlijk een vraag stellen, maar dat mag zeker niet meer. Want... Maar voor volgende week mag dat ook nog niet. Nee, maar weet je wat het is, Willy? Ja. Als er iemand ergens over begint, dan kan ik het niet meer voorbij laten gaan. Maar we hebben. Kijk, je kunt kiezen. We hebben nu nog vier minuten in deze uitzending. Vier minuten ja. vijftig. Ik ja. heb nog vier mensen hangen, oh. dus er gaat niemand oh. meer bellen met het antwoord. Dus hm, je mag nee. kiezen of ik bel je volgende week iets eerder. Nou ja, dat, nou, dan ben ik volgende week wel, tenminste als ik wakker ben. Dat is oh, al goed. Die, ja, maar dan ben ik zelf wel, want goed. ik begrijp best wel dat er veel mensen nog uh, wachten. En nee, dat maar het maakt mij niet zijn. uit, maar je vraag gaat nee, toen dat niet dat meer beantwoord ik... worden, dus dat is dan zo nee. jammer. Ja, nou, nou ik wel zelf wel. Ik dan. spreek je volgende week. Ja. Oké, okay, okay. tot dan. Ja, de moeite. Hoor. <laughs> ik niks van. Mevrouw Smit. Ja, goedemorgen Astrid. Hallo. Nou, dan ben ik zeker een uitzondering, want ik dacht... ik ga mijn bedje maar eens uit en zal ik dat grapje ook eens uithalen. Dat grapje met de hand. Kun jij het ook? Ja. Je kunt je... Ah, wacht. He, doe je het goed? Ik doe het echt, precies zoals jij zegt. Hand op, hand op tafel. Ik buig mijn middelvinger, die douw ik onder mijn muis. Onder je, je ik... muis? Nou ja, mijn handpalm dan. O oh ja, onder je handpalm, die ja. duw ik onder mijn muis. Ik denk... Hum. Nou ja, je, ja. Hebt een, de mui, je duim hebt een muis, hè. Ja, en dan kun, je, kun jij ja, dan je ik... ringvinger kun je optillen. Kan ik gewoon optillen. Je, je middelvinger heb je dubbel gevouwen. Ja, ik heb helemaal precies gedaan wat jij zei. En dan moet je even naar de dokter, hoor. Nou, waarom? is iets niet goed met je pezen. Ah. <laughs> je pezen zijn verkeerd verbonden ik vond het wel grappig ik denk wij hebben het nou over Hij gaat gewoon omhoog nou ja waar woon je <laughs> hoezo <laughs> nou gewoon omdat ik ik wil gewoon even registreren dat mevrouw smit uit hmm, weltering uh, nou uh, dat zeg ik liever niet als je nou <laughs> <die zegt. laughs> ja er zijn wel meer mevrouw smitten ja ja ja dat is waar <laughs> nou nou bedankt ja. voor de melding ja en nog een hele prettige dag en uh, een goede reis naar huis en slaap lekker straks Dankjewel. dag Dag. Dag. Clearance. Hallo. Clearance, Afrik, met Hi. Clarence. Hallo. Clarence, denk ik. Ik raad op mijn antwoord even heel snel achter elkaar. Ja. Want het gaat over die havenklap en je hebt nog weinig tijd, heb ik begrepen. Goed zo. Hoe lang duurt een havenklap? Ja. Uh, die man die moet eventjes uh, op een of andere manier een uh, dorslegel zien te regelen. Dat is een lange stok met een knuppel eraan. Ja. Dan gaat hij naar een landbouwboer, niet naar een veeboer, want die heeft geen... Uh, dat is een landbouwboer, niet naar Baspier, want die heeft alleen maar pootarappelen. Ja. Maar dan gaat hij daar staan bij een bult met haven en dan iemand erbij met een timer en die gaat dan de klappen tellen. En na 60 seconden gaat hij die, die aantal klappen gaat hij delen door 60, ja. of na een uur delen door 3600, kan ook natuurlijk, want dat is wat nauwkeuriger. Maar dan uh, weet hij het aantal klappen en dan moet hij dat keer twee doen, want het is uh, net als bij onze kip, wij hebben een huiskip thuis en die legt om de dag een ei. Om de havenklap. En het is om de havenklap. <laughs> en dan heeft hij de, tijd, de tijdspannen van de havenklap. En dat is voor iedereen verschillend. Mooi. Nou, hartelijk bedankt, Clarence. <laughs> Oké. Okay. Goed aan de kip. Uh, prettige, prettige voortzetting. En uh, hartstikke bedankt voor je programma. Ik vind het ja. prachtig. Nou, jij bedankt voor je prachtige bijdrage. <laughs> Dank je wel. Doei. Hoi. Dolf. Goedemorgen, Goedemorgen. Um, dat ging nog even over het glas en het plastic. Ja. Um, als je natuurlijk glas, uh, als daar wat mee gebeurt, gaat het in honderdduizend stukjes. Maar als je natuurlijk plastic hebt als glas, zeg maar, en als dat kapot gaat... Ja, dat wordt rare, scherpe brokken. Dat is volgens mij veel gevaarlijker als het glas tegenwoordig. Ja, maar de vraag was ook niet... waarom zetten ze geen plastic in, in dat soort bussen? De vraag was, kunnen ze nog steeds niet een materiaal vinden... dat niet in... Uh, dat, dat steviger is, dus dat niet breekt? Maar ja, dat, vond ik, dat was wel een goed verhaal van Kees net. Die zegt, ja, weet je, dan raakt die bus te water... en dan kan niemand eruit omdat je geen glas kapot kan breken. Ja, oké, okay, ja, dat klopt ook. Dat is voor de veiligheid ook natuurlijk, maar als... Als plexiglas hebben, zeg maar, als dat erin zou zitten, ja. en als dat kapot gaat, pakken we een keer een hamer op een stuk plexiglas. Dat breekt in hele rare punten en scherpe schermen. Ja, dus dat nog is nog veel gevaarlijker. Nou ja, ja. Dat is volgens mij veel gevaarlijker als het glas van tegenwoordig ja. Nou, ik heb foto's gezien van die bus die, die, die in Zwitserland tegen de muur gereden is. Ik, uh, de, het had allemaal plexiglas of, uh, of, of plastic of whatever. Het had allemaal niks uitgemaakt volgens mij. Want die is gewoon vol nee. tegen een, tegen een nee. stuk muur aangereden. Ja. Ja. Nee, dat, dat klopt, zulke maar dat heeft volgens mij niet met het glas of met het plastic te maken nee. Nee, dat is ook dat zo. Maar ja, dat geeft dan wel. Dat was zijn vraag een beetje. Het gaf nog weer zoveel extra rommel. Dat hij zich ook. Dat ik... Goed, dankjewel, Dolf. Graag gedaan. Hè. prettige, Ja, wel rustig denk ik. Ja, als... prettige vrijdag. En ja. rij voorzichtig, ja. hè. Dag. Ja, dan nog heel even, want de enige vraag waar eigenlijk niet over gebeld is... is die vraag van Peter waarom we in Nederland geen dag van nationale rouw kennen. Vandaag is een dag van nationale rouw in België... om uh, alle doden van het uh, busongeluk in Zwitserland te herdenken. Uh, ...gedenken, kan ik beter zeggen. Uh, daar komen we wel via Twitter nog wat opmerkingen over. Zo schrijft uh, Anja... ...er is geen dag van nationale rouw... ...omdat Nederland de individuele grondrechten niet wil schenden. Geen dwang en het land niet plat, maar alleen vrijwillig. En ik kreeg ook nog door dat dat zo is... ...omdat Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal was... ...en alleen de landen die uh, uh, daarop terugblikken... Dat, uh, ...die kennen een dag van nationale rouw. Maar of dat waar is, weet ik niet. Nog heel even over uh, zweten, Want daar kreeg ik ook via Twitter van uh, Willem van der Hoek nog een bericht over. Die zegt, peentjeszweten komt van pintensweten. Toen pinten nog een inhoudsmaat uh, was. Tegenwoordig zou je zeggen, uh, zweten. Ja, dat is ook een goede verklaring hoor. Zeg, bedankt voor alle vragen en antwoorden vannacht in uh, Nachtzuster. Volgende week, dan zijn we er weer. Ik hoop van harte. Tot dan. Dag.